Van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger vliegt met bewakingsdrones boven de Gazastrook. Dat meldt de New York Times op basis van militaire functionarissen. Volgens de krant moeten de drones ervoor zorgen dat Israël en Hamas zich houden aan de afspraken van de wapenstilstand. Het Amerikaanse leger heeft wel vaker drones boven Gaza ingezet, bijvoorbeeld om Israël te helpen bij het lokaliseren van gijzelaars. Deze recente verkenningsvluchten suggereren volgens de New York Times... dat de VS, onafhankelijk van Israël, wil weten wat er in Gaza gebeurt. De BBB wil de grondwet wijzigen... omdat hun standpunten steeds vaker botsen met de rechtsstaat... dat zegt partijleider Van der Plas tegen RTV Oost. De BBB wil onder meer een verbod op nieuwe islamitische scholen... en de benoeming van leden van de Raad van State anders invullen. Dat is volgens de grondwet nu niet mogelijk. De Amerikaanse president Trump heeft sancties opgelegd aan zijn Colombiaanse ambtsgenoot Petro en zijn familie. Trump beschuldigt Petro van een inefficiënt drugsbeleid en noemde hem eerder deze week een illegale drugsleider. Het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat het alle te goede bevriest die de presidentiële familie en de Colombiaanse minister van Binnenlandse Zaken in Amerika hebben. Petro spreekt de aantijgingen tegen en noemt het leugens. Hij beloofde zowel juridische stappen als een politieke reactie. Een cabaretvoorstelling van Patrick Laurij is gisteren niet gestart... omdat er een hulphond in de zaal zat. Laurij wilde daarom niet optreden. Toen het publiek eenmaal de zaal uit was, kwam hij tot inkeer... en maakte hij excuses aan de vrouw met de hulphond. Daarop kon de voorstelling voor een uitgedund publiek alsnog beginnen. Het weer af en toe flinke buien, die maar kort duren. Tussendoor is er zon en veel wind. Het is tussen de 10 en 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. Ook morgen is dat zo met aan de kust zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Zandvoort. Voor jou hier op ZFM. Ga meteen naar Monokerdam. Naar Piet Pijper. Want Piet, jij blijft maar tikken op de WhatsApp. Ja, ja. Het gaat, het gaat fenomenaal op dit moment. Gaat lekker. We zit, zitten in de 70ste minuut en er staat 1-5. Het laatste doelpunt werd gemaakt door Nigel Berg. Een mooie, mooie aanval onderbroken. van monochrome onderbroken via rechts. Mooie voorzet. En daarvoor had Nigel Costinus Nigel als een tweede goal gemaakt. Ook een Mooi voorzet van rechts, mooi ingekopt. Dus, en daarvoor had onze bukje water, die is ingekomen. Die uh, nam een fenomenale vrije trap van een meter of uh, 25 in één keer in, in, in de bovenhoek. Dus toen was het 3-1, 4-1, 5-1 in de 71ste minuut. Dus dat is uh, ja, wel een uh, onverwachte wending heeft de wedstrijd genomen. Waar we allemaal, allemaal heel blij mee zijn natuurlijk. Ja, zijn wij nou zo goed of zijn de anderen zo slecht? Nou, ik, dat is een beetje voor mij een moeilijk antwoord te geven. Maar we spe, als je vijf goals maakt, moet je goed spelen, want maak je geen vijf goals. Dat is waar. Maar, maar die, die andere, maar wij zijn, we hebben hele mooie acties. doen. er waren hele mooie combinaties. En, uh, en, en die jongens zijn een beetje, ja, die raken een beetje geïrriteerd. En die butje, die, die, die butje water, die speelt, echt, ja, die speelt echt fantastisch, zoals hij in zijn goede dagen deed. En hij, hij is ook heel irritant aanwezig, dus de tegenstander raakt een beetje ge geïrriteerd. En uh, dat zie je ook in het veld en... Maar ja, veel overtredingen maken ze. Het puntje is niet te houden. En elke keer, hij daagt echt nog een balletje van zijn voet. En nog een keer iemand voorbij. En nog een keer iemand voorbij. Zo, dat is het putje water. Maar hij is wel de man die hier de tweede helft. Zeg maar nadat na ik erin kwam, is het, wel het spel heel anders geworden. Ja, het moet gewoon niet te lief zijn. Gewoon uh, lekker uh, de beuker in. Lekker de, de beuker erin, jammer. Ja, maar ja toch? Wel, ja, bij, een beetje felheid heb je wel nodig hoor, bij, bij sport altijd. Ja, nee, maar dat doen we ook wel. En nu is het buitenspel. Dus uh, twee signaals dus van nu erop. Uh, we gaan even terug. En uh, let op de app. Ja, zeker weten. We gaan verder doorgaan en dan hoor je mij weer. Ja? Oh, Oké, okay, dankjewel, hè, Piet. Kijk. Tot zo. Hoi. Dat was uh, Piet Pijper. Ja, mooi, hè. 1-5 uh, uh, daar uh, in Monnikendam. Dat gaat lekker, heren. Ja, mooi, ja, ja. zeker weten. Nou, daar. Een beetje psv ja. Ja, PSV, ja. Ook een uh, goed team, natuurlijk. Dus. Uh, nou, het derde uur van Zandvoort voor jou, wat gaan we doen? daarin? Ja, het is, uh, wat dat gaat wat rustiger. Uh, <coughs> we hebben een pitreport straks uh, van Rendel Lawson en Dier van de Week. Oké, okay, en uh, nou dat uh, dus uh, hier. Uh, en uh, Piet, natuurlijk nog een keertje zometeen. Uh, maar eerst gaan we nog even: <coughs> ik ga uh, jou schuif even dicht doen. Uh, we gaan eerst nog even lekker de plaat draaien. Ja, wat dacht je van deze? Welke oh, al Betty? Ik, ik dacht dat de vlam in de pijp was. Ja, met de vlam in de pijp. Doet ze wel met Alme Jan. Mijn moeder had een broertje, dat was mijn ome Jan. En elke zondagmiddag kwam die altijd even aan. Hij hield niet van familie, van kinderen hield hij wel. Hij bleef zijn hele leven een echte vrijgezet. Ik kreeg van Jouw mop en verdwenen in het niets Thuis was het echt geen klepkocht Het was altijd feest Want iedereen was blij als een bejaard Het werd voor mij een raadsel hoe mijn oom dat had gedaan Hij had geen baan of erfenis en zat maar voor de buis Dat zag ik als ik langs reed op weg van werk naar huis Het viel me op dat ome Jan zich toch wel vreemd gedroeg Je zag hem nooit met vrienden of gezellig in de kroeg Hij kwam steeds minder vaak, maar het was aan. This is Wanneer ik hem vertel dat ik echt heel veel van hem hou. Krijgt hij tranen in de ogen. En hij toont opeens verhaal. Het wordt wel even wennen voor ons allebei. Aan die stalen tralies tussen al mijn Jan en En dan komt Danny Christian in een keer weer bij ons langs. Ja, zo dus gaat met de Met aan moeder. Dat waar <laughs> ik straks uitgebreid met hem over gepraat heb. Ja, ja, ja, ja. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Nee. Want uh, even kijken of hij het niet doet of zo, deze. Ja, wel. Nou, ja. Deze had het moeten zijn. Ja, Die stond echt, echt daarachter uh, geprogrammeerd. Om het zo maar even mooi te zeggen. Gelijk. Django ja. Wagner. De dag naar jou kiosen. En jij naar me keek Dat ene moment had ik nooit gekend ik wist niet dat het bestond Het maakte me warm Het liet me niet gaan Ik ging naast je staan en raakte je aan te wachten, misschien dat je vond, dat ene moment dat ik heb gekend, vergeet ik nooit meer, ik hoop dat ik jou nog een keer ontmoet. Dan niets, ik heb dan toch iets. Dat ene moment, hè. Django Wagner. En, uh, nou, dat ene moment, er zijn heel veel momenten bij het voetbal, toch Piet? Nou ja, zeker hè? Zeker. Wat, wat, wat, wat de Somfort betreft, we dachten zes momenten. Zes momenten. momenten. Zes momenten voor een doelpunt. En het laatste doelpunt was in de 77e minuut. We zijn nu in de 82e minuut. En het was een hele fraaie actie, een zo actie van Nigel Berg... Die op het middenveld een prachtige mooie een actie deed en met een of twee man passeert en gaat volgens naar de aanval. En is heel leep in de verse hoek voor de hele lange keeper gaat hij precies erin. Dus het is 6-1 en nog 82 minuten, nog een minuut of 7, 8. Maar we hebben alles doorgewisseld nu, alles, alle wissels zijn ingezet. Dus de, de reëven van, van de Meijer bier is erin gekomen. De jongen van Oortman, Oortman, is erin gekomen. En ook... Uh... René van, van de motors is ingekomen, Esther van de motors is er ook ingekomen. Dus we wisselen door en uh, we zijn nog steeds gewoon hier uh, meester op het veld. Kastje Vries speelt ze hem als een fors op het middenveld vandaag. Lafayette Boom als linksberg echt geweldig. En, uh, ja, ook, uh, ja, het gaat allemaal heel lekker. Dus Gio, ook uh, Gio Codrington, die is ook heel sterk vandaag. En uh, met de tegenstander, ja, die moet toch die mag twee keer gewonnen van de drie wedstrijden, Dus je zou zeggen, ja. Die, die moeten toch ook wat kunnen, maar we bakken er niet veel van vandaag, maar op wij zijn gewoon zo sterk. Nou ja, dat... ja, waarschijnlijk hoor. Als weer... dat... gaat... Gio gaat er weer vandoor. Oh nee, dat gaat niet helemaal goed. Misschien dat een corner, dat is vrijwel zeker denk ik, of een uitbal. Ja, uitbal. Dus we zijn ook nog in de aanval, we gaan gewoon door. En uh, 6-1 en ja, onverwacht resultaat wat mij betreft, maar uh, wel mooi. En ze... Er wordt hard voor gewerkt, er wordt hard getraind. En, uh, ja, dus het gaat allemaal goed vandaag. De spirit zit erin en ik zag de als ik naar de, naar de stand keek dat er een aantal teams al vier wedstrijden hadden gespeeld en dat wij nu met de vierde bezig zijn. Dus dat, we zijn met de vierde bezig, ja. Dat, dat, dat, dat betekent dat we nog flink omhoog kunnen gaan in de competitie. Ja, ook, ook dat. We hebben natuurlijk ook een aardig doel. We wel een beetje opgekrikt. Dus uh, ja, dat, dat, dat je ziet er allemaal. Maar goed, laten we positief uh, eindigen vandaag en... Uh, dan, moet het, dan komt het er wel goed allemaal, denk ik. Zeker weten. Nou, mochten ze nog een keer scoren, dan uh, geef ik dat aan de luisteraars door. Oké. Okay, en dan dank ik jou hartelijk. 84 minuten 1-6. Ja? Oké, okay, en geniet ervan, hè Piet. Dankjewel. Hoi. Vleugels van uh, niemand anders dan Prince. Het succes uit de jaren 80 van uh, Sheila E. Door The de, de Clamorous Live. We gaan uh, weer uh, pitreporten, want het is al, Ja, we zijn een beetje later, Rindel, uh, merk ja. ik eigenlijk. Ja, we laten je ja, allemaal wachten gewoon, hè? Ik, ik hoor dat je iets met 6-1 voor staat. Ja, 6-1. Was... Die doelpunten <laughs> moesten er even in, natuurlijk. Uh. Oké, okay, ja. Hey, ja, goedemiddag. Uh, welkom goedemiddag. weer. Goedemiddag. Zo, zo, zo, zo. Wat gaat het lekker met Max, hè? En wat een toppertje daar, hè. Gewoon, even gewoon één trainingse autootje afstaan. Aan iemand die ik ook helemaal niet slecht deed, hè. Nee, zeker niet. Nee, maar die was in feite weer voor het Tsunoda. Toen had ik zoiets van, ojojojojo, wat gebeurt er allemaal. Ja, dat kan niet, hè. Dat mag niet gebeuren. Maar, jongens, oké, max 1. Maar ik weet niet of jullie de tijden hebben zitten kijken. De eerste 15, of de eerste 16 staat er binnen een seconde, hè. Waar hebben we het over? Het is helemaal niks. Het is helemaal niks. Niks. Dus de, het gaat natuurlijk uiteindelijk nu gewoon om de, om de longruns. Nou, die schijnen bij Red Bull niet helemaal goed gegaan te zijn. En bij uh, McLaren weer wel. Dus... Ja, het, eh, het wordt gewoon toch een eh, taak afwachten. Een hele spannende kwalificatie natuurlijk eh, dat er gaat komen. En nog even, we hebben nog een derde training volgens mij. Zeker, ja, uh, vanavond half ja, acht, hè, geloof nou, ik, half acht. Ja, maar acht uur en daarna gewoon de kwalificatie. Dat is natuurlijk, daar moet alles op gaan uh, draaien natuurlijk. En ja, jongens, een Paul in Mexico is niet altijd dat je zegt dat je de wedstrijd kan winnen. En het is ook niet zo heel erg voordelig, hè, want na die eerste bocht toe... en dat is een knijper, hè, en we uh, hebben ze daar in het verleden diverse keer rechtdoor zien schieten... En, gekke inacties, is in feite een heel slitschindig gevecht. Dus als jij op een schotlijn staat als derde, is ja. dat ook helemaal niet verkeerd. Oh, uh, uh, daar kan je mooi slipstreamen en uiteindelijk dan toch eens die, die eerste bocht doorkomen. Ja, je hebt iets dus... van uh, 800 meter hè, voordat uh, de ja, ja. bocht er is. En, dat, en Dat is een heel eind hoor. Ja, zeker. <lacht> dat is een heel eind. Zeker weten. Ja, Hoe lang is de rechte bijvoorbeeld van Zandvoort uh, bij elkaar? Ja, niet zo lang volgens mij, 400 meter. Nee, dus... nee, dat denk ik ook niet. Daar reed je ook geen, uh, geen 800 meter mee. Nee, nee, nee, dan zit je naar buiten. Dat gaat niet lukken. Dan, dan, dan, dan wordt het wel een heel raar bochtje, zo te zeggen. Dan heb je nog wat duinen meegepakt. Ja, <laughs> maar, zeker weten. Nou ja, we, maar hoe heet dat? Perez wordt natuurlijk wel gemist daar uh, bij deze Grand Prix. Nou ja, heel simpel. Wat max is voor Nederland, was Perez natuurlijk voor die Mexikanen. Uh, uh, daar, daar komen ze op. En ik heb het nu gezien met die trainingen. In het verleden staat de tribunes daar wel helemaal vol. Hè? En die waren nu gewoon ook in het stadion toch wel redelijk leeg. Dat ik dan denk van ja, de kaartjes zijn duur voor de Mexicanen natuurlijk. Ja. Maar er is zo'n lokale helft er toch niet bij. Dan zie je gelijk wat het doet. En dan kan je ook begrijpen waar hem toch ook Zandvoort zegt, zeggen, stop het ermee. Dat, het dat wou ik, dat ik zeggen, ja. Dat zie je dan gelijk. En uh, ik weet in het verleden, waar ze in de trainingen, ook de vrije trainingen, waar die tribunes het, het stadion was afgeladen. En uh, nou, uh, uh, dat, ging, dat ging nou niet lukken hoor. Dus nou, de wedstrijd zou het wel vol zijn, want het is altijd natuurlijk wel een prachtig stadion waar ze inrijden. En één groot feest, en zeker de afloop, uh, is dat gewoon, denk ik, uh, net zoals in Nederland, een e echt feestje. Dat is sowieso mooi. Ja, want uh, ja, die afloop, dat staat mij wel bij, hè, dat dat altijd een uh, hele speciale is ook. Uh, die auto's, die worden ergens... Uh... ...geparkeerd op een gegeven moment toch, of zo? Ja, die worden onder, die worden onder het podium geparkeerd... ...en dan ja. met een lichtje ga je naar boven... ...en er zijn vroeger van Max hele mooie beelden van... hè die heel, uh, ja, een beetje gewoon zo van... ...nou, joh, ik heb ook geloof dus, dat uh, gewoon op die auto zit... ...en dan naar boven komt... ...en dan hoor je dat hele stadion dan hoor je helemaal uit zijn dag gaan... ...ja, dat is gewoon pakken met een hoop vuurwerk... een hoop muziek natuurlijk... ...want Mexicanen zijn echt gek op muziek... ...wij zijn gek op muziek... ...daar kunnen ze echt wat van, dat weet ik uit, uh, uit de ervaring... Uh, ...ja, jongens, dan is het gewoon één groot feest... En, en uh, dat gaat ook daar tot de hele late avondjes door. Dus dat is natuurlijk ook heel mooi. Ja, heel veel dus entertainment er... ook dus uh, rondom ja, de reis. Maar er zit ook een stad uh, achter met 22 miljoen mensen. Hè. Uh, de frische Mexico City, ik heb er doorheen gereden met de auto. Is echt heel erg groot. Maar ook echt... Heel, erg groot. En ik weet wel, ik uh, lanceerde toen in het midden van het centrum. we hadden we een auto gehuurd. En toen moesten we richting, uh, uh, richting zeg maar, de, de kust rijden. En het duurde vijf en een half uur voor het uit oh. Oh. was. En dat was constant rijden. Dus, uh. Ja, ja, ja, ja. ja. ja nee, ik hoorde een van de verslaggevers zeggen... we zitten nou heel dicht bij het circuit... op een uh, ja. kwartier uh, afstand, uh, weet je wel. Terwijl die midden in de stad zitten, ook de, race, ja. de racebaan. Dus, ja, het is ongelooflijk groot uh, daar. Ja, het is ongelooflijk groot. kijk je kan het, uh, als je uh, ook al met het vliegtuig hoofd vliegtuig je kan het niet begrijpen. Het is zo prachtig dat dit Sofie, Maar natuurlijk ook al oud is, hè. de jongens in de, de, de, de, de jaren 70 de jaar 60 met die al gereden, hè. Met de, natuurlijk uh, de Rodriguez brothers uh, daarbij. Ja, en gewoon... Het was toch heel anders, hoor. Hoe, uh, de, daar zaten de mensen in het gras naast de baan, hè. Kan je niet voorstellen. Ze zaten in het gras naast de baan, hè. Zaten de toeschouwen te kijken. Ja. En uh, die een leenhouders tussendoor. Ja, ja Geweldig. Hele, hele andere tijden. Ja, zeker weten. Een feestje, laat zo eens de Mexicanen maken een feestje van En ik weet niet of u de beelden gezien hebt: dat George Ruschel, die heeft op de tribune gezeten bij VT1. bij de eerste vrije training, met een masker op zijn gezicht. Want iedereen heeft daar een masker op, hè? maskers hebben ze ook. En die is niet opgevallen, dus dat is goed. Die is niet opgevallen. Oh jee. Niet opgevallen. Oh, dat doet hij ja. goed. Dat was een heel mooi filmpje. Hij zat gewoon lekker tussen het publiek uh, op de tribune in dat stadion te kijken. Met een maskertje. En wel een Mercedes jasje aan. Maar ja, dat, dat, dat kan elke fan natuurlijk doen. En uh, die is niet opgevallen. Dus die heeft een heel te genieten hoe ze met zijn auto aan het rijden waren. Oh ja, gaaf, gaaf, gaaf. Ja, want uh, er waren heel veel uh, jonkies uh, waren lekker aan het uh, rijden in VT1. Ja. En, uh, ja, ja, als we nou kijken, die, die jonkjes, als we ze dan een beetje zo allemaal op een rijtje zetten, dan zie je dat de meesten wel ergens achteraan stonden, maar inderdaad, we hebben hem net al genoemd, in de Red Bull, uh, Lindlap, die, uh, die, die stond op de zesde plek, geloof ik. Ja, maar ik vind het altijd wel een beetje moeilijk van uh, in zo'n vete heen. En die jongens geworden aan boord. Zijn ze uh, voor het team bezig met dingen uit te zoeken. Zitten ze met veel plezier aan boord? Zitten ze dat niet? En uh, misschien hebben ze Lindblad wel echt in een kwalificatie trim dus naar buiten uh, gestopt. En zat ze nog daar niet in. Dus je weet nooit wat het team aan het doen is. Hè. Kijk, het uh, is natuurlijk heel goed op een cv. Als uh, als, uh, als hockey, of misschien toekomstig om te rijden, een van de rijders van het team natuurlijk helemaal gewoon wegrijdt. Uh, wat Lindblad natuurlijk in principe deed. Maar uh, hoe was de auto afgesteld? In wat voor kwalificatie? Had hij meer vermogen, had hij minder vermogen? Dat weten we natuurlijk helemaal niet. En zoals met een heleboel. Het viel me wel op, die jongen die uh, in die Ferrari zat. Ja, die zat er gewoon echt niet bij. Nee, maar, nee, die nee, die stond onderaan. Die, stond en, en, uh, oh, die vroeg ook. Die was echt gewoon, denk je, ja, uh, uh, heel zachtjes uh, te afserveren. Ja, nee, dat ging maar, helemaal niet, helemaal niet goed. Nee, dat uh, leek echt uh, nergens op. Nee, eigenlijk nergens op. En, uh, en de rest zit er dan toch ook wel goed bij. Maar ze, ze, ook, die, ook die jongens, die werken gewoon het programma af, hè. Leer de baan kennen, leer uh, gewoon de auto kennen, leer het stuurtje kennen, leer ook topjes kennen. Uh, en dan is vaak de snelheid voor, voor zo'n team helemaal niet belangrijk. De feedback die, feedback die ze meenemen is veel belangrijker. Ja, en is het uh, ook niet zo dat uh, die jonkies, uh, als ze in zo'n auto uh, rijden bijvoorbeeld... Uh, ...van Max Verstappen of Lando Norris uh, dat ze, of uh, de, de, de Hamilton... ...dat ze dan gewoon veel voorzichtiger met die auto omgaan. zijn als de Lijkt dood natuurlijk dat ze die in de prak gaan rijden. Lijkt me wel verstandig, als krijg je geen contractie... ...om je neus goed uit te Nee, dan gaat het nooit meer lukken. Nee, maar het, jongens, dat zal gebeuren ook. Zo'n Max die natuurlijk gewoon aan het jagen is op, uh, op de twee McLaren rijders uh, uh, uh, En het, het zal toch helemaal gaan gebeuren dat gewoon zo'n Limblad zijn auto gewoon even gewoon helemaal door midden rijdt op, uh, uh, op helemaal niks. Ja, nou, jongens, ja, dan, ja, eh, ja, en dat je niet en... kan uh, kwalificeren daardoor. Ja, en dat je niet kan kwalificeren door, of dat die monteurs gewoon de hele nacht door moeten werken om een auto weer helemaal nieuw te maken. Dus uh, ja, ik denk ook niet dat het Max over 10 uh, dat lijm is, dus ik denk ook niet dat die jongen gewoon op 100, 110% aan het rijden is. Uh, maar ja, aan welk kant, hij deed het gewoon heel goed. En uh, dus, ja, het is nodig. Er zijn meer kapers op de kust dan je denkt. Doe het houden? Zeker weten, zeker weten. was in ieder geval niet goed voor hem, laten we het zo zeggen. Nee. Absoluut niet. Dus uh, we gaan het zien. Ik, ik denk dat het een hele mooie. Jongens, uh, Mexico wordt altijd een hele mooie camperie uh, met heel veel gesneur van de rijders aan boord. Maar ze lopen altijd een mekker aan boord daar. Dus dat vind ik altijd ook wel heel erg mooi. Maar waarover uh, waar, waar, ook... mekkeren ze dan? Nou ja, van, hij snijdt me af. Of uh, heb je gezien wat ik, daar, wat ik daar aan het doen is. En ze hebben altijd, zeker in die stadionsecties hebben altijd wat te zeuren over een andere rijder. En uh, hij is een idioot, hoor je dan weer op de radio roepen. Uh, uh, uh, uh, uh, op een of andere manier, misschien komt dat door die hoge lucht er is. Dus op een hoog niveau, eile lucht. Ja, is het ruim twee kilometer, geloof ik. Ja, het wow. is heel erg hoog daar. Ja, het is best hoog. En, uh, dus uh, dat is ook voor de conditie, uh, die jongens echt een hele goede conditie hebben... Uh, nee, maar het is heel simpel. Uh, die eigen lucht die doet wat met die hersenpannen onder die helmen. En dan uh, worden ze uh, uh, of baldadig of uh, ze lopen alleen maar de hele, hele race te scheuren. Dus we gaan uh, horen wat dat allemaal gaat brengen. Ik heb geen idee. We gaan het zien. We gaan ervan genieten van de race. Ja. Zeker weten Maar ja. eerst nog uh, de kwalificatie. Vanavond ja. uh, half twaalf. Ja, dan zit ik in de pub in Engeland. Oh! Ik, ik ga in de pub gewoon te Oh en... ja, want, uh, ja ik... zit je nou uh, op de boot hoor? Of, uh... ik, zit, ik zit midden op het kanaal. Oh ja, dat is <laughs> ook zo. Dat heb je verteld. Hij zit gewoon op de boot naar Engeland toe. Uh... Ik zit op de boot naar Engeland en uh, we zitten midden op het kanaal. En ik zie de, de White Cliffs of Dover voor me opdoemen. Dus uh, en ik, ik zit, uh, vanmiddag, of vanavond zit ik in een, uh, in een pub in Zwinden in Engeland. Dus uh, ik pak een hele grote kennis. En dan uh, hoop ik dat ze een tv-schermpje hebben daar. En dan zet ik mijn telefoontje aan en dan gaan we lekker, lekker, lekker de kwalificatie kijken. Nou, dat wordt heel gezellig. Ik wens je ja, heel pas. veel plezier, Rendel. En geniet nog even van de overvaart naar Engeland. Ja, dat komt goed aan. Het is, het is een beetje winderig. Dus het is een beetje heen en weer. Oké, okay, zijn er al mensen steeds ziek geworden? Of, nou, valt ik, het zie mee? Heel, ik zie heel veel grijze mensen om me. Oh, oké. Okay, okay, okay. Nou ja, als het bij jou maar niet ja. zo is toch bij jullie. Ik ben heb jullie... er wel geloof gelukkig niet. Nee. Mijn, mijn meisje wel hoor, die zit ook uit te kijken. Oh die een... wel. Oh, god. Gaat, nee, dat, uh, dat wordt vanavond wordt dat geen uh, romantisch gebeuren. <laughs> dat dat, dat zit er niet meer in uh. <laughs> Dat zit er niet meer in. Dat Nee. Is waar. <laughs> maar ja, dan ga je gewoon lekker race kijken joh, dan uh, doe je wat anders ja, om... of uh, kwalificatie, ja. Ja, zij slaapt en dan ga ik wel lekker de race kijken. Komt helemaal goed. Precies. Dankjewel eh uh, Random heel veel okay, plezier volgend... in Engeland hè. en tot volgende week. Dank. Absoluut. Oké. Okay. Hoi. En als de klok laat, de tijd is Ik zing voor de laatste keer Als ik daar lig, in vrede Zing deze dan nog een keer Ja yeah. Heb je ooit wel eens bedacht wat je zou zeggen Als je straks daar ligt voor hen die jou kennen yeah. Wat zijn de woorden die je mee zou willen geven Hier, yeah. Dus bij deze mode aan het leven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 For my tones. En tijdens de PIT-report heb ik uh, nog een paar uh, whatsappjes uh, gekregen, heren. Van uh, Piet Pijver. En dan gaat het over het uh, voetbal uh, natuurlijk. De ja. wedstrijd is inmiddels ten einde. Het is daar 3-6 geworden. Dus uh, nou, toch wel een hele mooie overwinning ja, voor uh, SV Zandvoort ja. tegen Monnikerdam. En die stond op de zesde plek, geloof ik. Dus uh, ze gaan lekker omhoog weer in de, in de tussenstand, in de competitie. Dus uh, dat is alleen maar goed nieuws. Gaan we nog een uh, Dier van de week doen, uh, Richard? Ja? Nu? Of uh, wil je even een plaatje horen? Nou, oh, doen we een plaatje. Doen we even een plaatje en dan. Uh, ja, we gaan het hebben over uh, aankomende nacht. Want uh, je kan een uurtje langer slapen. Want de klok gaat terug, van uh, drie uur is het in één keer uh, twee uur. Dus uh, we, we gaan. We gaan nu... het ook hier een, een uurtje langer werken. Ja, ja, en weet je wat je ook kan doen? Gewoon een uurtje eerder aan het ontbijten, zeg maar. Dus dan uh, ja, uh, heb je een langere zondag. Do, do een lekkere, lekkere lange ontbijt. Wat dachten ja. jullie van lekker even uitslapen? Ja, <laughs> ja is van profiteren dus. Ja, ja, ja, dat doe je ja. ook goed. Nou ja, we gaan hem terugzetten, dus de klok. Nou ja, dan uh, moeten we deze maar weer draaien, toch? Ja. Turn back the clock. De zinger van Johnny Hatch, yes. Aankomen nog drie uur ineens, twee uur. En dan gaan we naar de wintertijd, en dat is eigenlijk de normale tijd. zomertijd hebben we zelf verzonnen. Dus Johnny Heads, yes, zet hem terug. In het voorjaar gaan we vooruit met de klok. En in het najaar gaan we dan achteruit. He. Geen andere mogelijkheid meer. Teunberg, de klok. de wintertijd. Drie uur is het in één, twee uur. En uh, kan Richard een uurtje langer slapen. <laughs> nou, over Richard gesproken. Jij hebt het uh, dier van de week voor ons. Ja, klopt. Ik uh, zal het uh, dier zelf even, zichzelf even laten voorstellen. Joehoe, Minty hier. Ik ben een vrolijke poes op zoek naar een gezellige eigenaar. Ben jij die persoon voor mij? Ik hou van aandacht. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Zodra je de deur van mijn kamer opent... ren ik al miauwend op je af. Klaar om gehaaid te worden. Ik draai gezellig om je heen. Een gezin met oudere kinderen zal prima gaan. Een huis met een tuin is voor mij ook erg fijn. Ik zal geen uren weg zijn hoor. Maar een ommetje maken op zijn tijd vind ik wel prettig. Ik geloof dat ik niet veel meer hoef te vertellen. Ik kan niet wachten om je te mogen ontmoeten. Zie ik je snel... Nou, als u belangstelling heeft voor deze kat, kijk dan op de website van Dier het Huis Kennemerland... of breng een bezoekje aan het asiel. Dankjewel, het Dier van de Week wacht op een baasje hier aan Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort. Komt hij aan, hè? de Pianoman. MUZIEK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 Gewoon op een uh, zaterdagavond. Uh, piano. De Piano Man. Ja, uiteraard uh, de top 5 uh, single van uh, Billy Joel. In de top 2000 die er natuurlijk ook weer aan gaat komen. Hè. Zo uh, vlak uh, bij het eind van het jaar. Dus, uh, ja, Kun je, je een beetje piano spelen? Nou, ik heb het wel gekund, hoor. Ja, ja een beetje, okay. hoor. Een beetje. Ja, ja, ik ook een beetje. Ja, een, dus een heel klein een beetje. birthday to you en vader Jacob. Ja, maar, uh, ja, ja vader dat, Jacob dat, uh, dat, had ik ook gedaan. Daar dus, uh, blijft het een beetje bij. Ja, precies. Nou ja, zo dadelijk krijgen we het uh, pianoconcert van uh, Fred. Heb je, je piano meegenomen? Of? Ja, ik heb, ik heb hem meegenomen, al die knopjes. Uh, ja. Uh, ja, dat, nee... Nee, gewoon uh, voor, uh, voor de luisteraars. Wat gaan jullie zometeen uh, allemaal nog doen na vijf uur? Nou, ik, ik ga lekker muziek draaien. In ieder geval verzoekplaten draaien. En uh, uh, misschien komt er nog uh, een beetje nieuws voorbij uh, van uh, hier uit Zandvoort. En uh, ja, we gaan natuurlijk ook nog uh, een... Uh, even kijken. Ja, na zes uur uh, gaan we ook nog iemand bellen. Dat is Elfrida van Eleven. En die, uh, die vertolkt eigenlijk uh, de nummers van Celine Dion in het Nederlands. Aha, oké. Okay. Dus uh, ja, daar is straks meer over natuurlijk, het ja. laatste uur. Nou, ik ben heel benieuwd. Dat is dus, uh, bij jullie, bij uh, Zandvoort voor jou, de laatste twee uur. En dan uh, mag jij de muziek gaan bepalen. Ja, en dan, uh, nou ja, dat, dat, dat, uh, en dat... En de luisteraars dus, uh, natuurlijk. En de luisteraars natuurlijk. En ja, dat, dat blijft toch een beetje, denk ik, in de, in de, in de trant van de jaren tachtig ook. En het blijft een beetje zfmartiesten.nl. Ja, daar, daar kunnen ze dus verzoekjes krijgen, dus www.zfmartisten.nl En daar ja, eventjes linksboven, of nee, rechtsboven klikken en dan komen ze automatisch weer hier terecht. Hè. Dan zit je meteen live in de studio, ja, dus kan je, je jouw verzoek laten... Oh ja, ja, 5730393 of 5731969. En dan uh, krijg je de heren Richard of Fred gewoon persoonlijk aan de telefoon. Hoe mooi is dat? Ja. We gaan nog een heel mooi nummer draaien van Michael Jackson. Dat past al bij de tegenwoordige tijd. Hè? Dus vandaar dat ik hem ook weer lekker ga draaien... ook zo rond de kerstdagen. Doet hij het altijd enorm goed. Maar het moet echt gaan gebeuren. Heal the world. Hier is Michael Jackson.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 a love that cannot lie. Love is strong and only cares for joyful giving. If we try, we shall see in this bliss we cannot feel. Near dream, we we'll stop existing and start living. Ja heren, dat zou mooi zijn hè. Dus vandaar dat ik hem ook even wilde wil draaien. Heal the world. De single van Michael Jackson. Zometeen uh, uur 4 en 5 van uh, Zandvoort voor jou. Ik uh, moet jullie helaas uh, in de steek laten. Maar uh, de volgende ben ik er gewoon weer bij hoor. Op ons ja. daar ga ik vanuit hè. Je weet het nooit als uh, uh, mens. maar uh, wij gaan er, We gaan er in ieder geval vanuit. We gaan er zeker vanuit. Ik wens jullie heel veel plezier. En de luisteraars, bedankt voor het luisteren naar mij. Maar blijf vooral luisteren naar Frits en Richard met de laatste twee uur. En dat gaat weer heel gezellig worden. Dat koekje heeft het hem gedaan, hè? Gewoon met de Zo erg is het ook de niet. De sprits, waar, daar had ik het over. Nou, maar dat is, uh, ja... Nog steeds, die, die, die, nog steeds. Dat moet de slide heeft. Oké, oké. Er gaan overheen. En, nou ja, we dus, wachten het al, Frits. Dankjewel, ja. uh, in de, tot de volgende week. Dan ja. ben ik weer met en dan, uh, een hele fijne avond op. Ja, jullie ja, ook. een fijne, fijne race, kwalificatie ja. en uh, alles. En hier is Tiers voor vier als laatste voor vijven. This is it?